De langere termijn hoeven de jongeren zich volgens de Universiteit Maastricht geen zorgen te maken. Zodra de economie aantrekt zal de werkloosheid onder deze groep snel dalen, zeggen de onderzoekers. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft in de afgelopen twee kabinetsperiodes de meeste moties ingediend die ook werden aangenomen. Schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het centraal informatiepunt van de Kamer. ChristenUnie-Kamerlid Esme Wiegman diende in totaal 100 moties in. die de steun kregen van een kamermeerderheid. Ook D66, de SGP en de Partij voor de Dieren staan hoog op de lijst met aangenomen moties. De ramp met de kerncentrale Fukushima in Japan had vermeden kunnen worden. Het ging vorig jaar maart niet alleen mis vanwege de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. maar ook door menselijk falen.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 Het weer, een bui in het zuidwesten van het land... later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A8... Zandam amsterdam beknopend Koenplein 4 kilometer... ...richting Amstelveen op de a 9 beknopend Raasdorp 6... ...op de A16 Breda-Rotterdam... ...op de parallelbaan voor de Van Bredingloodbrug 5 kilometer... ...de rijstrook is dicht... A20 Hoek van Holland Gouda, bij Knoppen de 4 kilometer. A27 Almere richting Utrecht, tussen Almere Hout en Hilversum over 20 kilometer file rijden. A27 Almere Utrecht, bij Beeldhoven 6 kilometer. Na een ongeluk is de A28 Zwolle richting Amersfoort, bij Knopen Hoevelaken de hoofdrijbaan dicht. De parallelbaan kan wel worden bereden door het verkeer. Verder vanuit Apeldoorn komend is bij Knopend Hoeverlaken de verbindingsweg dicht naar de A28 richting Utrecht. Verkeer moet daar omrijden over de A30 en de A12. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 It's a good day for a bad habit Don't you dare to disagree She likes to circle along Cheap ass that thinks he's something groovy Straight down from church, you want to bet She'll play him like some kind of movie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 And no mercy for the soldiers, no mercy for the king No mercy for those soldiers Een geweldige raccoon, no mercy. Geen medelijden, dat hebben we ook niet met Roy van Buringen. Ja, <laughs> Hallo Roy. Hi. Roy, voor zover ik weet, maar het doet vast heel meer, is een vreselijke actieve man die zeker bij de radio heel actief is, maar daar gaan we het nu even niet over hebben Roy, hè? Nee. nee We gaan het hebben over On Air oftewel jouw evenementenbureau zeg ik dat goed? Ja, niet, niet alleen denk ik, ik denk dat het ook gewoon um, iets persoonlijks uh, is Ja, je ja. bent een ongelooflijk actieve man ja. uh, ja. Maar we willen eigenlijk weten, als je daarmee bezig gaat met het organiseren van evenementen, wat komt er nou eigenlijk bij kijken? Want jij doet in Zandvoort vrij veel aan evenementen, ja, ook, ook buiten Zandvoort neem ik aan. Ja, ik ben in 2000 begonnen, ja? Als, ja, eigenlijk als kind, in Velsenbroek, met een project tegen zinloze geweld. Ja, die zien je, zie je mij het. met een uh, tegel die uh, kapot was gemaakt. En uh, ja, die tegel die uh, ligt nog steeds in het winkelcentrum Velsenbroek. En die is met een bekende zandvoerder, uh, is, is die neergelegd toen de tijd, Monique van der Werf. Die speelde toen zoep, uh, in, uh, in Zoep uh, Taffy, een kinderserie. En uh, daar is het eigenlijk al begonnen, Twee, 2000 was het Dus ik ben al negen jaar bezig. Hoe oud was je toen? Uh, uh, Even tellen. Uh, heel jong. Al, ja, heel jong inderdaad. <laughs> ja, ik, ik kan me nog wel herinneren. Kijk, ik ben nu, uh, ik ben nu bijna 23. Dus dat is uh, bijna 10 jaar geleden. Tjoh. Ja. Dus uh, ja. Was je 13 toen je ja, begon? Ik 13. Ja, nou, ja, 13. Nou, dus 13. En had je ik, uh, altijd het idee van, ik bedoel, was je altijd een bezige jongen zo van, ik, ik wil dingen regelen, ik wil organiseren, ik wil... Uh... Uh, ja, het, zat al in, het zit, al, organiseren zit wel in mijn familie heel erg. Mijn opa was in het uh, wijk in, uh, in Haarlem, uh, heel erg actief in het buurthuis en um, ik had wel als kind al zo'n idee dat wil ik ook ja. en ik was al in mijn straat uh, altijd heel erg actief met leuke grappige dingen, te organiseren fietsen racen en als kind gewoon hele gekke dingen doen. En dan zie je hoe de mensen reageren en dan wil je uh, meer meer meer meer meer meer meer. Toen kwam het project tegen silo's geweld in 2000 in Velsenbroek in, in, in Velsen. En daar woonde ik ook op dat moment. En uh, toen kwamen er kinderdisco's, allemaal onder de, om om kinderen en jongeren bij elkaar te brengen om over hun dingen te praten en op een leuke manier en een gezellige manier bij elkaar te brengen. En ze van de straat? Ja. Houd geest moment... op een goede manier ja. van de straat te houden. Ja. Dit project heet de Kids tegen Geweld. Ja, op een gegeven moment uh, word je 18 en dan uh, ja, dan kan je geen kinderen tegen geweld meer doen. Dus ik ben ook verhuisd uit Velsenbroek en ik ging nog naar Sandport Noord verhuizen. Toen heb ik een jaartje niks gedaan. En daarna ben ik naar een komen verhuizen. En toen begon het, eigenlijk, echt. Ja, ik kan me herinneren echt, dat, je echt, zelfs, echt. dat je zelfs gearresteerd bent een keer. Ja, er, er was wel iets. Ik, ja, ja, ja. Jij ja, was geld ah, aan nou ja, je je het inzamelen. geld aan het Dat was het. Ja, en, ik was geld aan het inzamelen voor dit doel. Kika. En er waren mensen die dat niet vertrouwden. Nee, inderdaad. En toen, uh, en toen uh, kwamen, ze mij, uh, kwamen ze mij en mijn oom bij een bloemenwinkel in, uh, in Heemstede. Was dat, inderdaad. Ik weet het nog. En uh, die kwamen ze ons uh, zoeken en... Uh, ja, mijn oom was o echt opgepakt. En ik werd gebeld. En op dat moment was ik in Purmerend. Dus ik konden mijn... Hey, maar, maar, was dat omdat je vergeten was een vergunning aan te vragen nou, om te collecteren? Ja, nee, of hoe uh, werkt wij, dat? Wat wij deden, ik organiseerde een Kika Artiestengala. Dat was de eerste keer in de Beach Factory van Centerparks. En dat, uh, dat Kika Artiestengala was, uh, ja, was eigenlijk uh, een goede doelevenement. Een gala voor Kika om heel veel geld in te zamelen. Dat was de eerste keer dat wij deden. Dus we hadden een hele mooie sponsorbrief gemaakt. tabel erin van wat krijg je voor je geld. En uh, we zochten gewoon sponsors. En dat is legaal je mag een winkel binnenlopen om sponsors te vragen, maar deze bloemist, uh, bloemist Harry geloof ik uit mijn hoofd, en, uh, die, uh, die dacht gewoon uh, dat, um, dat, dat wij gewoon een boel aan het neppen waren, dus je hebt de Kika gebeld. En Kika, die was wel op de hoogte, maar niemand wist van dat kantoor af wie wij waren. En toen uh, is de politie ingeschakeld. Ja, okay. Dus ja, dat was de eerste ervaring met me echt te organiseren ja. van Kika Artiestengala. ...en bij het tweede gala ...toen is On Air Defense ontstaan. Daar is jouw bedrijf... Uh, uh, ja, daar, uh, On Air Defense bestond al... Uh, ...uit de broektijd. Dat hadden we wel bedacht... ...als uh, ook bij, bij het kids team... ...om meer dan dj's uit de regio... Uh, ...jonge dj's van mijn leeftijd dan... Uh, ...een plek te geven... Voor, uh, ...om zichzelf in de picture te zetten. En toen is dat heel lang verwaterd... En op een gegeven moment kwam ik in Zandvoort wonen en ik zeg van, nu moet het gaan gebeuren. Ja. Nog wel op projectbasis, Pekika. En uh, in 2009 is het echt een, uh, ingeschreven bij de KVK omdat het wel moest, helaas. Ja. Het liefst had ik dat niet gedaan namelijk, want het was toch een hobby. Is het zo dat je, ja, je hebt het over hobby, uh, on-air events, is dat nu je, je inkomen? Moet nee. je daarvan leven? Nee, ik leef niet van on-air het liefst uh, zou ik dat op dit moment wel uh, willen. Mm -hmm. ah, dat, dat dat dat dat lukt nog niet. Maar uh, maar het is wel, het is een, het is gewoon wel een bedrijf die. Uh, die zich wel ontdoelen stelt van dat wil ik iets per jaar bereikt hebben. En... Ja, dat is dan niet echt allemaal commercieel. Hè? Het is natuurlijk ook zeg maar een beetje hè, wat je zegt, het, het goede doel. Uh, het, het zijn dingen die in het belang, of tenminste in ieder geval goed zijn voor het dorp en, en voor, de, voor de. Ja, ik, uh, misschien kan ik het op een andere manier een beetje uitleggen. Uh, voor Zandvoort. ...want Zandvoort ligt in mijn hart... ...want ik ben niet voor niets uit Velsen naar Zandvoort komen gegaan... ...en in een heel klein rotkamertje eerst heb gewoond... ...en ja, dat, dat doet er niet toe... ...maar uh, ik organiseer heel veel uh, voor Zandvoort... ...en dat zijn dingen vrijwillig... ...want ik ben ook vrijwilliger in Zandvoort... ...dat zijn uh, dingen waar ik een subsidie voor nodig heb... ...zoals een kika gaan, niet... ...maar uh, meer het of, of of andere dingen... Maar het zijn ook, wij zijn ook wel een boekingskantoor voor, voor artiesten, voor, voor verjaardagspartijtjes en zo. En dat is het commerciële gebied van On Air Events. Want dingen moeten ook betaald gaan worden. Ja. Dus je moet, je moet wel. Want ik wil, het liefst had ik een stichting gedaan, maar op deze manier lukt dat niet. Want het, zoals jullie zien, ik heb er hier een map bij me. Ja. Wat ik allemaal heb gedaan. En dat is echt heel veel. En dat is in, in vier jaar tijd. Is dat, is dat en dat lukt dus alleen keer. maar als je dus uh, sponsoren hebt. Hè? Als je, als je, als je... Sponsoren. Maar op een gegeven moment dacht ik ook. Dat was vorig jaar. Ik ga, wil theater in. En dan had ik een idee weer. En toen dacht ik van ja, waarmee in theater? Ik kan Pasen als item gebruiken, kan Kerst of Sinterklaas. En ik dacht van Sinterklaas vind ik toch het leukste. Toen ben ik een theatershow gaan schrijven. Rond de, rond de stoel van Sinterklaas. Ja. En dat is een vreselijk succes geworden. Dit, dit is dan, we werken wel met vrijwilligers tijdens zo'n uh, evenement, maar dat zijn allemaal vrijwilligers die er plezier in hebben. Was het toen in de krocht, Ja, het gebouw? Ja, ja. Ja. Nou ja, afgelopen Sinterklaas natuurlijk. Ja, afgelopen Sinterklaas. En ja. dit jaar komt het terug. Ja? Ja, in de... In Wordt er een, een nieuw verhaal uh, Ja, eind november. Ik weet niet de precieze datum, gaat mijn hoofd. Ja, eind uh, november is er een nieuw stuk. Dat heb je al geschreven, dat is al klaar. Sinterklaas en de lachende professor. <laughs> Ja. Ja. Klink, klinkt klinkt gezellig. Ja. Het is misschien nog leuk om te vertellen. De personages die in de Sinterklaas uh, show speelden, zoals Dolores. Nou, ik zelf ook, uh, Sing en -zang Piet, Die komen allemaal terug, maar wel in een ander verhaalvorm. Het is meer, uh, meer show in die, in die Sinterklaas. Het is geen toneelstuk meer, echt, maar het is meer show. Maar er gaan wel hele spannende dingen gebeuren. Ja. En hoe, hoe kom je aan de medespelenden uh, rond in de kring om je heen? Ja, dat is gewoon leuk. Het zijn allemaal vrienden van mij okay. en, en dat is ook het leuke van On Air Events ik hoef maar te roepen en ze komen allemaal uh, weer opdraven en ze hebben allemaal weer heel erg veel plezier om uh, aan uh, dit soort grote evenementen ja. te uh, werken de, de boek is gedeeld, wat ik al zei en, en de, de, de, wat, de vrijwillige evenementen die um, maar goed, jou, jouw, jouw enthousiasme hè, ja. over Zandvoort en over ja. wat er hier allemaal kan en, en moet gebeuren nou, dat zal mensen absoluut inspireren om uh, met je mee nou, te doen ja. en, uh, Ik kan me herinneren, de talentenjacht op Draaghuisplein, hartstikke ja. leuk Het was hartstikke leuk Ja, was we leuk. Ja, maak het de overzet maar wijs Ja, ja dat <laughs> ja. weet ik Ja, ja. dat, dat uh, is jammer Ja, sorry dat ik dat zeg, maar daar ben ik ook nog best wel behoorlijk, eerlijk gezegd, kwaad over want dat was echt gewoon een mooi evenement Dat was een en, lied, echt. Ja, en zij zien gewoon niet dat een talentenjacht ook met vals zingende mensen is. En nou, dat je het niet allemaal goed kan uh, screenen. Nu is Mango's wel heel erg uh, tevreden over het uh, kunstenstijn. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En uh, het uh, kunstenstijn is nu naar Mango's Beach Bar gegaan vanaf 14 juli. En uh, we zoeken nog talenten die mee willen doen. Ik heb er, de, ik heb er moet eerlijk zeggen, ik heb er best wel... Uh, uh, best wel uh, ja. heel veel plezier in om dat nog te organiseren. Maar ik merk wel, hoeveel ik ook gedaan heb in Zandvoort, dat er weer een terughoudendheid is. Okay. Omdat het kunststijn toch door het afschaffen op het Raadhuisplein, is het toch in het negatieve picture gekomen. Ja. En dat vind ik heel erg jammer. Ja. Dat een evenement zo de grond hier in Zandvoort ge geboord wordt. En dat dat dan niet meer op een leukere... Wat ik moet eerlijk zeggen, het Als ik als ze mij nu bellen van Roy, wil je het verplaatsen? doe ik het heel graag. Het kan natuurlijk niet, want nee. het is een evenement nu van mango's geworden. Ja. Maar het hoort eigenlijk het hoort in het dorp. Het dorp. Het hoort in het dorp. Ja. En nu kon ik het niet in het dorp meer organiseren, omdat uh, ik een eenmalige subsidie had. En het, op een gegeven moment houdt het toch op. Dus ik ben een andere mogelijkheid gaan zoeken. Ik, ik, maar kijk, aan de andere kant begrijp ik ook wel een klein beetje... Het is een eenmalige subsidie, zeg je. Nou, ja. er moet natuurlijk overal gehakt worden. Alle verenigingen hier in Zandvoort hebben ermee te maken. Met, ja. Want men vraagt allemaal subsidie aan. En ja, ja nee, heel veel mensen krijgen het niet meer. En is ook wel een beetje begrijpelijk. Alleen ja, ze zouden wat beter moeten kijken waar wel en waar niet. Nee, want als, ik weet niet of jij het kunstverstijnen hebt meegemaakt... Maar Vraag aan doen, ja. het plein stond vol. Ja, stond en vol als je nu gaat kijken naar evenementen op dat plein, zijn er relatief weinig artiesten, bandjes die er zijn. Wel hele goede bandjes, want laatst stond er ook Spaans, iets heel moois en dat wil ik ook wel de complimenten aangeven Maar wat ik mis op dat uh, plein is het ook evenementen zoals het Kunstenstein, ja, een beetje actief, actief, nee, moet, moet, moet bruisen. En nu is het. Ja, ja. Al zet maar iets in lekker in die muziekpavillon neer. En dat, dat is het. Het is heel passief. En, en een, ja. Ans, een Ans, Ans heeft ze toch, Tuinstuin. Ja. Uh, Tuin, die is geweldig. Die neemt het ja. plein helemaal mee. Maar er zijn ook echt bandjes waar niet goed naar gekeken zijn. En dat vind ik zonde van Zandvoort. Ja. En dat zeg ik niet omdat ik een kunstverstijn heb die weggeboenshuurd is. Maar ik zeg wel, ik vind de kwaliteit in de muziekpavillon. vind ik... Dat heeft met gelijk met het eerste nodig, jaar, ja. want het eerste jaar was perfect, was een goed jaar. Ja. Maar toen het werd overgenomen, dacht ik vind het echt, ja ik heb daar geen woorden voor. Roy, even tot slot, want we gaan de tijd naderen. Als je nou een subsidie zou hebben, genoeg? Ja. Wat voor droom of wens heb je om, om te organiseren? Wat zou je nou eigenlijk nog een keer ja. willen doen? Wat er zeker volgend jaar gaat komen, en dat, dat hebben jullie echt een primeur, daar ben ik ook vreselijk trots op. Dat is op het Gasthuisplein: kom, komt er een vissersfestival? Ja. Visser. Vissersfestival, ja. Gasthuisplein, he, he, he. eindelijk weer wat gezellig op het gasthuis. Ja, het is natuurlijk en, afgelopen dit jaar al gebeurd. Een paar woorden, wat houdt dat in? Een, een, een, een festival met een paar restaurantjes, kramen, wat met vis te maken hebben, ook, ja. ook rauwe vis. Ja. Vissersvereniging probeer ik erbij te betrekken. We hebben zeevisvereniging in ja, Zandvoort. Ja, ik probeer alles wat met vis en boten en dergelijke te maken hebt op het plein bij elkaar te brengen. Ja. Uh, om daar een heel mooi vissersfestival te organiseren. Nou, dat hebben dat we vindt... wel eens gehad in Zandvoort, maar nog niet op deze deze manier, want we ja. moeten ook vissen scoren bij een, een zanger ja, bij precies. alleen maar gezelligheid op de plein Het dat... we over gezelligheid eten, ah. drinken, muziek ja. en dat soort dingen, Klinkt geweldig. En interessante dingen ja. rondom de visserij ja. en uh, ik ben bezig, en daar is de volgende week de eerste gesprek over, geef ik ook nog een primeurtje met een, uh, met een, um, een straatmuzikantenfestival. een soort talentenjacht door het dorp heen met allemaal straatmuzikanten, het publiek kan een blaadje in Inleveren met een cijfer. Inleveren en aan het einde van de dag weten we wie er heeft, heeft uh, gewonnen. Ik vind het klinkt goed. Tot slot oh, wil day. ik nog één dingetje zeggen. Ja? Ga je want ik heb gaan. heel veel te zeggen. <laughs> eigenlijk 15 uh, september gaan wij uh, voor het eerst samen met Sjaila's Broodjes gaan wij, uh, 15 september een kofferbakverkoop uh, organiseren. Heb op, ik gezien op Facebook Gasthuisplein. En uh, oh, dat is leuk. Mensen Hartstikke kunnen leuk. zich opgeven op www.onair-events.nl. En via uh, Facebook kun je het ook vinden. Ja, Facebook natuurlijk. Een heel erg belangrijk medium. Ja. En... Uh, ja, mensen men, betalen rond de, tussen de 5 en de 7,50 7,50 is voor de auto's en 5 euro is voor de kinderen om bijvoorbeeld een kleedje neer te maken Wij gaan het podium ook gebruiken. Ja. We gebruiken het hele plein meteen. Nou. Dus dat is hartstikke leuk. www.onair-events.nl Daar okay. kunnen ze zich opgeven geven. Hoi, heel erg bedankt. Ja, ik kan het ja. doorgaan. verhaal, man? ja, ja. ja, ja maar volgens mij dat van. maar niet ja. uren vol praten. Wij gaan de spoorslags verder met Guus Meeuwers. Gezellig. We En mijn God daar baal ik van omdat ik nu tien minuten minder bij je blijven kan. Krijg ik ring, krijg ik ring, krijg ik ring, krijg ik ring, krijg ik ik Goed ik, krijg ik ik ik ik, goed. Ik zit in een koffee, en iedere ook een tweede klas, heb de hele bang voor.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 de trein dendert verder ja, van uh, staat <laughs> Maar ook de gbz trein uh, dendert ja maar voorlopig gaan we eerst eens even praten met uh, Michel Demmers. Michel, je uh, bent ziek geweest, je bent ja. getroffen door een, uh, Klein... een heel vervelend bankement. Ja, je zet... hoe gaat het met je? Je zet een bloedpropje in je hersen. Ja, hoe gaat het met je? Ja, uh, motorisch, uh, alles werkt weer. Laten we ja. zeggen, maar er referent... geestelijk niet nog. <laughs> Nou, uh, nou, zo te zien wel. Hij lacht. Het gaat heel goed met hem volgens ja, mij. Nee, nou, dus daar is verder niks. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Alleen, uh, ja, je dat, uh, dat, krijgt een opzodemieter. Ook uh, fysiek is het. Er ja. uh, hoort een vermoeidheidssyndroom bij. Uh, een paar stapjes terug, hè? En daar, en daar hoort dan weer revalidatie bij. En, uh, ja, dat duurt gewoon lang. Ja. Dus uh, het gaat uh, met kleine stapjes Het gaat de goede kant vooruit, joh. Maar... Uh, ja, de revalidatiekliniek, die heeft, de revalidatiearts, die heeft gezegd dat ik voorlopig geen raadsvergaderingen of debat mag bijwonen gezien... De, de chaos die er af en toe is. De stress die dat oplevert. Ja, dat geeft zoveel prikkels, zo'n raadsvergadering. Ja, kan wel iets bevoorstellen. voorlopig niet aan beginnen. <laughs> <laughs> nou moet je dat ook niet doen, want uh, ik denk dat het belangrijker is dat als je straks, zeg maar, weer helemaal uh, mee kan doen, dan kun je vol, full power uh, erin gaan. Juist. Hoe, hoe lang duurt het proces van revalidatie ja. ongeveer? Um, uh, het begint eigenlijk met het, uh, om het fysieke gedeelte, het motorische gedeelte van de uitval, om dat weer in orde te krijgen. Mm. En als dat een beetje gaat, dan, uh, dan gaan ze zeggen van ja... Maar uh, uw hersenen, maar dat geldt voor al die mensen die dat hebben, die mm. worden belast. En of u zich nou aankleedt of een vergadering zit of autorijdt, auto rijdt, wat niet mag, auto mm. uh, Dat is allemaal belasting. Dus u moet elke dag gaan nadenken wat u die dag gaat doen en wat u niet gaat doen. Oh. En ge geven ze een termijn, zeggen ze van nou weet ik veel, twee maanden, ja, drie maanden, ja, zes maanden. Ja, het is heel vervelend. De mensen willen daar, die ervoor geleerd hebben Die willen niet zeggen van uh, oh. nou u kunt uh, een beetje mazzel hebben, u kunt ook een beetje ben hebben oh. en we zien het wel. Ja. Hm. Dat is ook niet echt bevorderlijk lijkt me voor je nee. herstel als je dan nee, niet nee, nee, beetje, dus dat niet een houvast is altijd prettig. Ja, ja. Dus, ja maar die, dat krijg je. Dat geven met, ze niet. Aandoeningen eh, krijg je dat niet. Ze zeggen al, eens kijken per week, hebben ze een bepaalde meetsystemen hoe ver je vooruit gaat. Nou, dan ga je, kan je steeds weer, uh, uh, als je een bepaald programmaatje hebt afgewerkt, zeggen ze, nou hier heb je vijf punten voor en nu gaan we een klasje hoger. Nou ja, op hoeveel punten zit je nu? Er zijn vijf klassen, ik zit in klas drie. Oh, er zijn nog twee klassen te gaan. Nou, Michel, ik wil dit hier even bij laten, want ja, we dus, gaan nog uh, verder. Uh, heel fijn dat je hier al kan zijn. Ja, ik vind het een enorme ja. stap. We zagen al. je lopen en we dachten uh, van, hé, hey, het nou, gaat goed met je. Het met, gaat de goede kant, en dus We zijn heel heet. blij dat je er weer, uh, weer bij bent. Ja, ik ben ook heel erg blij met de belangstelling. Oh, Oké, okay, dank je. Uh, we gaan even wisselen. Uh, Michel, je commentaar op de achtergrond wordt nog steeds gewaardeerd als je wil, maar het hoeft niet. Uh, wie gaan we erbij krijgen? Astrid. Wij krijgen? Therese Mok. Therese Mok. Ik denk dat iedereen... En we gaan praten, balken. want het onderwerp ja. Ducky Duck komt nog even Die a. komt Maar zo. er komt maar de, Jullie is hadden gisteren een brief binnengekomen. Je en die heeft niet alleen mij doen stuiteren, maar Therese, die, die, die, die was ook boos. Die belde mij gisteren ook meteen. Konden helaas niet te lang met elkaar uh, praten. Want... Zeg even wie Therese is. Uh... Therese, die is van het antiparkeerregime Zandvoort. Okay. Nog even voor de mensen die ja, het... Nog ...die niet dat niet weten. Kennen. Ik weet niet of die mensen er zijn, maar... we weet het niet. Nou ja, goed, de brief van het college... was ja, eigenlijk dat zij vinden... ...dat er uh, niet meer gesproken moet worden... nu ...over aanpassingen van het parkeerbeleid... En eh, eigenlijk staat erin dat gemeente Belangen Zandvoort vanaf het begin af aan gelijk heeft gehad met het opstellen van dit parkeerbeleid. Want die elf uitgangspunten, waarvan er maar één overeind is blijven staan, die eh, zijn dus niet zeg maar, in dit beleid terug te vinden. Ja, wat ik dus meteen al geroepen heb. Maar gelukkig zijn er meer mensen die dat vinden. En eh, nou ja, naast mij zit iemand die het op zich heeft genomen om eh, tegen dit beleid... Eh, ja, gaan protesteren en van alles in gang te zetten. Er is een ronde tafel gekomen en eigenlijk is dat hun werk nu allemaal voor niets geweest. Ja, ik Ook niet de zeggen. werkgroep. één. Ja. We, Jullie een... worden genegeerd. Daar komt het op neer. Uh, we nou, gaan nou, gewoon over tot de orde van ja. de dag. Ja. Of je nou raadslid bent of burger, je wordt blijkbaar genegeerd. Ja. Uh, zo van, uh, ja. we deden er wat ja, goed, in de klas dat... en alles nou. bleef zoals het was. Oh juist. Precies, ja, die uitdrukking. Ik hoop al vaak. Variaties. Wat ja, vat ik daarmee Jouw protest die nou, ja, feiten samen uh, het, uh, het is ontzettend beledigend wat ze doen tegenover de burger ja ja nou ja het gaat wij, goed. wij hebben ons ingespannen uh, om te proberen samen te werken met de gemeente tot oplossingen te komen daar hebben heel veel mensen meegedaan via onze Facebook-site. Dat is ons, uh, ja, ons uh, ontmoetingspunt, zeg maar, met al die mensen die ze daar aangesloten hebben. En die hebben allemaal knelpunten, ideeën, korte termijn oplossingen aangedragen. Daar hebben we de ronde tafel vol gekregen. En tot ons schrik, uh, hij stond al op de uh, agenda voor 3 en 4 juli, dat het uiteindelijk zou worden besproken wat, ze, wat de gemeente ermee ja en door toeval zien wij de agenda dat die veranderd was in voorjaarsnota ja. Ja. en zonder enige vorm van uh, berichtje geven netjes, ja, we worden op dat punt toch wel genegeerd. We ja, dus kunnen er eigenlijk niet meer omheen, want het APSZ is er en het blijft er ook. Nou, als ik de samenvatting van Astrid uh, begrijp, is het van, nou ja, uh, we gaan het beleid niet aanpassen, we gaan nee, door nou, nee, dus, staat eigenlijk, de ja, eigenlijk staat er in die brief dat ze dus vinden dat die aanpassingen op het beleid ja. onvoldoende zijn. en Dat ze dus nog een keer met z'n allen om de tafel willen om te kijken, een ander beleid. En de inspanningen, die vinden ze te groot. Nou weet ik toevallig uit betrouwbare bron dat er behoorlijk wat inspanningen door de ambtenaren al zijn geleverd. Ja. Op de dingen die dus door de werkgroep zijn aangedragen van, daar willen we meer van weten. Wat zijn de consequenties ja. als dat doorgaat? Er zijn berekeningen, weet ik het allemaal, opgemaakt. En die worden nu gewoon, boom, in de prullenbak gestopt. En hoe nu verder? Waar begint de actie? Ja, ja. Ik zal me even voorstellen, ik ben Nina Versteeg-Oojevaart en uh, Theresa en ik uh, proberen samen zo goed mogelijk de boel te regelen. Wij denken, naar aanleiding van deze brief, dat de tijd voor praten en in gesprek blijven een beetje over is en dat er acties komen en acties op straat en acties waar de burgers bij betrokken worden. De tijd van praten is wat ons aan gaat nu een beetje over, want dit was toch wel een hele harde deur die in je gezicht geslagen wordt. Uh, even uh, teruggaan naar de politiek. Ja. Ik laat het er zeker niet bij zitten. Ik uh, zal dit weekend benutten ja. om, uh, om vier handtekeningen te verzamelen. Ja. En uh, dan kom ik of met een initiatiefvoorstel of ik zal een extra vergadering hebben. Dat uitvragen. is jullie weg. Dat is niet de weg van het straatprotest. Nee, maar dat, dit heeft gewoon te maken met het feit dat... Ik, ik heb Jerry ook gesproken. En je, iedereen weet dat Jerry en ik staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar aangaande het parkeerbeleid. Ja. Maar we vinden wel allebei dat al dat werk wat er gestoopt is is door iedereen, dat we op deze manier gewoon weg worden gezet, ja. niet kunnen. Maar, uh, even, ik, ik heb de brief hier in mijn handen. Uh, ik zie uh, aan het einde van de brief zie ik staan, derhalve stellen wij voor om eerst met u in gesprek te gaan en opnieuw stil te staan bij de kaders van het parkeerbeleid. Ja, dat betekent dus eigenlijk gewoon alles herzien. Compleet. Ja, dat neem ik aan van wel. Ja, is mijn Want we gaan nu over de kaders van het parkeerbeleid. Dat zijn dus die elf uitgangspunten waarvan er maar eentje overeind staat. En dat is dat het kostendekkendheid gegarandeerd is. En voor de rest zijn al die andere tien punten, die vind je niet terug. Ik bedoel ja. dubbel gebruik, die vind je niet terug. Ja. Oké, okay, jullie vinden je weg via de raad. Ja, ik ga het, het in ieder geval proberen. En uh, ja, we zitten nu te, tegen het reces aan. Waardoor het best wel ongelukkig ja, binnenkomt. Ja, het komt heel ongelukkig En het komt dan op vrijdagmiddag binnen. Zodat je eigenlijk die 48 uur ook heel slecht ja. kunt hanteren. Maar ja, maar wij dat krijgen dat is, ja. dingen ook laat binnen. Dus hun dan ook maar een keer. Ja. En Nina en Therese, de... Jullie actie, uh, moeten jullie nog op beraden? Je, je zegt straatactie zo, maar... Uh. Nou, we zijn wel natuurlijk al bezig om een bepaald draaiboek... Uh. Ja. Kijk, uh, er werd al gezegd, alles wat ze nu doen voor jullie, hè, het zogenaamde luisteren, de ronde tafel, dat is gewoon een vast. dat is burgertjesussen, zoals het in de volksmond genoemd ja. wordt. En uh, we hebben uh, gesproken met de gemeente erover. En die zei nou geef ons toch de kans. Dus we hebben uit respect ook tv weggehouden, hè? de media. Omdat er ook echt gevraagd werd, doe dat nou niet. Dat geeft antwoord een negatief beeld. Ja. Wij hebben ons keurig gehouden aan de afspraken. Hè? En dat gebeurt dus andersom niet. En ja, we zijn wel bezig met een aantal dingen waar we nu nog niets over kunnen zeggen in detail. Dat is jammer. Ja. Maar wel begrijpelijk Maar wel begrijpelijk. Ja, want de dames, gebruik u het woord beraan. Jullie zullen onderling toch nog een keer moeten praten van wat gaan we nou doen, precies. Zeker, dat zijn we ook. Dat zeg ik. Het was al eerder uh, uh, uh, gevraagd aan ons van waarom blijven jullie zo rustig en... He, kom op we gaan ja. ze dachten dat jullie in slaap gevallen nou, waren nee, niet, dus maar, niet we, we hadden een afspraak dus daar houd je je dan ja, aan okay. en duidelijk. ik wilde ook niet op een andere manier ik wil dit ook dat het, een, uh, dat het constant in banen wordt geleid He, er, is teveel, uh, er zijn te veel belangen aan ja. je, uh, in feite is uh, je uitgangspunt natuurlijk aandacht vragen voor deze problemen ja. uh, op wat voor manier dan ook dat gaat nog deze zomer gebeuren eh uh, nou zoals de planning Zoals de planning is, dus gaan wij nog, wij zijn natuurlijk niet met z'n tweeën, wij nee. hebben een achterban van 2723 mensen, daaruit staat, bestaat een harde kern en met die harde kern overleggen wij en uh, kijken wij hoe wij iedereen zijn kwaliteiten kunnen inzetten om het zo goed en zo fatsoenlijk en zo actiemogelijk uh, duidelijk te Even zijn. Even heel concreet, wat, wat is de consequentie van deze brief. Wat betekent dat letterlijk? Dat nee, buiten buiten de emotionele uh, uh, zaken. Ik bedoel, wat is het? Per welke datum gaat wat in? Want daar gaat het dus om. Dat moet je even uitleggen. Nou, van onze ik, ik, kant. Pakken, uit, ja, ja, bijvoorbeeld voor Duinwijk. Hè? Het, het, het, wat, wat gaat dat is daar is gebeuren? Allemaal, dat, is nog, dat is nog allemaal uh, op de lange baan geschoven. Dat is allemaal weggezet. Uh, ja, gezet. daar is nog niets over bekend. Geen datum. Niks. Wij hebben gevraagd of uh, uh, er per wijk. Uh, in die wijken parkeerplaatsen bij konden komen. Wat heel goed mogelijk is. Omdat er hele brede stoepen zijn gemaakt. met grote bollen. En uh, Waar je makkelijk parkeerplaatsen kan aankomen. Uh, en de, in, en de ingang van uh, van het pa betaald parkeren bijvoorbeeld in Noord, hè, of in in oud Noord. Het zou nog niet, uh, ingegaan. Nee, het zou geen betaald parkeren worden, hè? Nee, vergunning. Vergunning. Ja, nee, vergunning. Ja, nee, vergunning. Ja, nee ja, ik, ik ga ver... nee, Dat is nog steeds uh, niet aan de uh, aan de gang. Ja. ja. We moeten even ja, we hier moeten, onderwerp laten Want jullie willen nog een ander onderwerp ja. aan. Waar je eigenlijk voor we, Wij komt. hebben nog een ducky duck. Om, ja, ja. Uh, we ja. Voorlopig weten we wat er speelt bij jullie. Ja. Bedankt er, er voor je eerste reactie. Want het is heel nieuw en vers allemaal. Mag ja. ik nog heel even de website van ons? Ja, jaar, doe maar. Ach. Omdat daar ook online getekend kan worden. En de mensen ook een klacht kunnen neerschrijven. Ja. Ja. Dat is www.parkerenaanhetstrand.nl ja. nou. En dan word je tegelijkertijd doorgelinkt naar de Facebook. Zijn. Ja, ik had, uh, had jullie ook wat advertenties geplaatst, had ik uh, gezien in de Zandvoortse Courant. Klopt dat? Nee. Stonden daar geen advertenties in? Nee. Want oh, ik heb daar volgens mij wat gelezen. Ja, van... dus waarschijnlijk parkeren Zandvoort. Oh, ja, het parkeren kunnen. aan het strand. Ja, nee, okay. dat, dat weet ik niet. maakt Sorry. niet uit, ja, okay. de website is duidelijk bedankt. en uh, misschien gedaan. de kan Hele, ook zijn. Bedankt voor jullie snelle reactie. Bedankt. En bedankt we gaan het zien. Ah, Oké, okay. ja, bedankt. Goed. En okay. Astrid ook bedankt. Ja, Graag gedaan hoor. Ja. Uh, wie gaan we er nog even bij krijgen? Cor? Ja. Ja? Cor de Raier komt erbij. Uh, Hi, Cor. Ik ben Hi. Irene. Hallo, welkom. Uh, goed. Nou, het verhaal Ducky Duck. Uh, ja, vertel eens. Vertel eens, over... jullie, ja, nou, jullie hebben wat ge geconstateerd. Um, even aanleiding tot uh, hoe het gekomen is. Ja. Uh, wij hebben de laatste weken hebben wij wat uh, aandacht gegenereerd in, uh, in allerlei media. En uh, blijkbaar heeft dat een aantal mensen geprikkeld om ons te benaderen over andere problematiek die er speelt in Zandvoort. Er uh, is iemand die woont in de Arnhemerstraat. en die heeft mij gebeld en die heeft gezegd uh, er is daar wat aan de hand op dat terrein van, van Ducky Duk, uh, een persoon van... Uh, het, jouw, het oude, terrein, oude ja, terrein, aan de busweg daar. Ja, het is ja. natuurlijk niet ja. alleen dat de oude terrein van Ducky uh, ja. Duk, ja. maar de meeste Geur, mensen ja. kennen dat terrein als oh, ja. waar Ducky Duk dus zat, ja. maar het zijn natuurlijk ja. allemaal loodsen en garages die daar staan. <coughs> nou, dus ik ben er naartoe gegaan, afspraak gemaakt met hem en ik ben daar zelf gaan, gaan rondlopen. Ja. Nou is het zo dat al die garages en die loodsen, die zouden dan afgesloten. Te zijn, maar dat is inmiddels niet meer zo, want die worden dus opengebroken. Dus ja, die, deur, die trek je gewoon open en dan loop je gewoon naar binnen toe. Die nou, garages, dat is eigendom van? Uh, dat schijnt dan eigendom te zijn van een Katwijks bedrijf. Ja, een projectontwikkelaar, project en die wil daar dan. Die stad, heeft dat opgekocht? Die is zeg daar maar. eigenaar van hebt... en die wil daar, uh, ja, een soort stadsvillatjes uh, gaan bouwen. En dat is nog niet helemaal rond, want ze zullen het terrein van de bibliotheek er ook bij hebben, zodat we het hele gebied daar kunnen bebouwen. Nou, dus ik ben. Daar, uh, rondwezen lopen, dat heb ik een paar uur gedaan met hem, dus allerlei loodsen zijn er in geweest en we hebben alles gekeken wat er open staat en wat er niet open staat. Er liggen daar matrassen en rondom die matrassen liggen dan uh, van die hele goedkope blikjes bier, wat je voor heel weinig koopt bij de <coughs> Dirk van de Broek of het Albert Heijn. Ja. De dekenmarkt. De dekenmarkt. Ja, de dekenmarkt. is ja, de ze allemaal Ja, allemaal is er niks aan de hand. In ieder geval, dat geeft dan aan dat daar dus blijkbaar geslapen wordt. Anders liggen er geen matrassen en, en blikjes bier. En er zijn diverse uh, garageboxen. Die zijn opengebroken. En liggen, daar liggen nu spullen in. Die boxen zijn dus eigendom van het katten bedrijf. En die zijn dus afgesloten. Maar die zijn dus opengebroken. En sommigen hebben zelfs een ander hangslot gekregen. En daar hangen... Ja, er zijn dus spullen in aanwezig. Handeltjes. handeltjes. Ik weet het niet. Maar uh, degene die dus daar uh, aan die Harlemestraat woont... die heeft uh, een aantal weken geleden een uh, scooter ge gevonden in een van die loodsen. Nou, dat heeft hij aangegeven bij de, bij de politie. Die is komen kijken. En die scooter bleek gestolen te zijn een dag eerder. En uh, die was dus daar geparkeerd. En, maar dan lagen er ook allemaal uh, uh, ja, restanten van uh, identiteitsbewijzen... van, van, van, van overvallen, uh, van roofovervallen... Blijkbaar diefstallen, uh, lage ID-kaarten en dergelijke, wat je normaal in een portemonnee hebt, waar je dus niks aan, aan hebt. Nou, dat is dan in beslag genomen door de, door de politie. Nou, zelf heb ik een uh, toegangspasje uh, gevonden voor een, uh, een diamantzaak in, in Amsterdam. Heb je nog thuis? <lacht> heb ik inmiddels al gemeld? Handig. Heb ik ook gemeld bij die diamantzaak van wat is dit voor pasje? Want er zit een magneetstrip uh, aan de achterkant. En uh, ja, het, het is daar ook levensgevaarlijk, hè? Want je hebt allerlei uh, verdiepingjes met trappetjes. Uh, kinderen vinden het natuurlijk hartstikke spannend om naar binnen te gaan en daar rond te lopen. En er is niemand. Je bent er helemaal rot verlaten daar. Ja, nou, want ik denk dus dat de activiteiten uh, uh, dan niet zeg maar overdag zijn, maar dat is het ook s'avonds. Ja. En overdag hebben de kinderen inderdaad, die spelen daar, die fietsen daar en die gaan er naartoe en die kijken ja, en die zijn nieuwsgierig. Ja. ja. Dus ja, ik heb dat toen uh, met eigen ogen gezien en ik heb zoiets van, ja, dit kan gewoon niet, dit He, Dit is een, uh, een bron van criminaliteit, ja. De politieagenten hebben dat ook gezegd tegen degene die er aangifte over hebben gedaan. Wonder, wonderbaarlijk trouwens, wil, wil ik even op inhaken, want uh, wij hebben dus gebeld als redactie van Goedemorgen Zandvoort met de plaatselijke politie ja. en die ontkennen het. Die dus ontkennen dat. niks bekend, nou, helemaal niets. Helemaal niets. Ja, waarschijnlijk apart. Dat een teken, niet een nou, maatje. waarschijnlijk okay. is het zo dat de agenten die hier dus in Zandvoort patrouilleren niet eens weten dat daar wat is. Want ja, die komen natuurlijk niet naar Zandvoort en die hebben daar helemaal geen benul van dat daar dus wat is. Ja. Dus ja, dan weet je dat dus niet. Maar er is inmiddels wel uh, een melding gemaakt bij de gemeente over deze situatie door een andere buurtbewoner uit de Haarlemmerstraat. Ja, die uh, moet nog steeds antwoord krijgen over wat de gemeente daaraan zou gaan doen. Want het is een openbaar terrein. Je kunt daar gewoon oplopen ja. en inlopen. Dus ja. dan is het openbaar. Het is niet afgesloten. En ja, voor de openbare orde en veiligheid is dat de gemeente ook uh, medeverantwoordelijk. Die kan dan ja, bijvoorbeeld de burger Het lijkt me gewoon dat daar onmiddellijk op gereageerd ja. moet worden. En dat daar gewoon ja. dikke vette nieuwe sloten op moeten komen en elke avond die daar gaan kijken of dat er opengebroken wordt en die eerst kijken wat erin zit en daarna gewoon... Uh... Ja, die lozen die zijn er dus zo groot dus al een jaar geleden is daar een uh, hennemplotage is, uh, is daar ontdekt en dus, uh, ontruimd, dus ja, er, uh, het is niet de eerste keer natuurlijk dat er wat gebeurt. Ja, dan is het nu nog hennep, hè? maar waar ik bang voor ben is dat daar ook uh, heroïne gebruik is, omdat die kinderen met die spuitjes ja. aanraken ja, komen. Ja, dat dus dat dus vind ik hele ja. ene dingen. want ja, en je ziet daar heel weinig. Het is inderdaad zo heel spannend hè? om ja. zo'n ding in te gaan. Klopt. Je hebt best kans dat er ook ja, yeah. uh, kinderspel. Ja, yeah. kinderen vinden alles spannend. Ja. Nou, maar, ja, nou ja, dat, dat vind ik helemaal het enige. Dus ja, we hebben daar vervolgens dat uh, aangemeld uh, in een brief aan het, aan het college. Dat wij onze zorgen daarover uh, hebben. En dat wij uh, graag willen dat daar wat aan gebeurt. Want als je dan gaat kijken naar uh, de rug-aan-rug woningen. Moest meteen gesloopt worden. gemeenschaphuis ja. is ja, ja, ja, ja. Moest meteen gesloopt worden. Alles moest tegen de vlakte. Nou, het ligt al, ik weet niet hoe lang, uh, ligt dat naar braak. En dan gaan we dan achteraf belbepalende plannen. Panden gaan we dan, plannen, uh, plannen gaan we dan uh, benoemen. Nou ja, het gemeenschapshuis was volgens mij een belbepalend. Uh, gebouw van ja. 20 jaar oud maar goed ja. een beetje een mos de maaltijd maar ja, er moet gewoon wat gebeuren, Kort. Er moet gewoon wat gebeuren. Het is een bron van de mogelijke criminaliteit. Het is nou. wel een bron ja, van en economische en activiteit. Maar, situatie, dat is natuurlijk omdat het een, wel, een, no een, een, een, een, een hoek is hè, waar niet zo heel veel. Er komt geen verkeer langs, alleen de bus die, nou. die rijdt ja, langs, dus, daar langs. Ja, oké, okay. nee, nee, fietsers. Is maar, maar... Ik, ik vind dus daardoor dat je hè, de, de, de extra mogelijkheid creëert om. Uh, ja, om, om, om dingen te laten gebeuren waar niet uh, een controle op uh, kan ja, zijn. Het is een, uh, een soort niemandsland. Ja. De klok is onverbiddelijk. Oh jee. Oh jee. Nou, we vatten ja. hem al hoor. Maar we gaan we ja. wel weer. Jullie ja, we ja, we gaan ja. wel weer. In heb nog genoten zitten in Ja, met de redactie. Ja, ja. Kun je dat ja. voor, nee, bedankt voor jullie komst. Ja, ja, ja. nee, kom. ja, ik ja. ja. een paar aan zaken hoop dat daar echt reactie op komt. Want ik vraag mij met jullie samen wel zorgen over. Wat gooit doen? onmiddellijk? Ja inderdaad hekken, sloten, plat, een manier voor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren. Ja, zo is dat. Wij gaan verder met Gloria Gaynor. I will survive. survive, ja. wil je overleven heb ja. je de trauma helikopter nodig nou, dat Denk hoop je liever van niet, maar, maar het niet. kan gebeuren het kan gebeuren ja uh, aangeschoven is Ron van Gerven teamleider van de meldkamer ja. begrijp je Ron, welkom Helemaal correct. goedemorgen, goedemorgen. Maar meteen met de vraag in, uh, in huisvallen, wie bepaalt of de traumahelikopter naar een ongeval komt? Ja, de, de traumahelikopter die, uh, is eigenlijk sinds 1995 toch al, uh, al gestart binnen ja? de Nederlandse Ambulancehulpverlening, om het zo maar even samen te vatten. En eigenlijk spreken we van een, uh, een inzet van een traumahelikopter op, op twee manieren. Het is een primaire inzet of een secundaire inzet. En als het een primaire inzet is, dan bepaalt eigenlijk de meldkamer bij wie een melding binnenkomt omtrent een ongeval of een incident, die bepaalt aan de hand van een aantal, uh, ja, aantal regels of een aantal ongevalsprocessen of de traumaheling misschien direct al nodig is. Ja. Denk bijvoorbeeld aan een val van hoogte uh, of uh, verdrinking van een kind of nou, in ieder geval de, de, de, de echte serieuze meldingen. Uh, dan kunnen we als meldkamer zelf al besluiten van naast dat we die ambulance sturen, want die gaat primair als eerste eruit. Dat is een ja. de basisvoorziening. Uh, vinden wij dat er aanvullende hulp nodig is op basis van de melding, dan uh, schakelen we vast de, de trauma helikopter in. En dat gaat via de meldkamer in Amsterdam. Dan vragen we de, de trauma heli aan en dan komt die ook naar de plaats. Is dat dat ding wat op de vuur uh, staat? Is, uh, ja, we hebben in deze regio te maken met de, met de lifeline 1 als het ware. Ja. Lifeliner 1. Uh, en die staat inderdaad op het dak van, uh, van de vuur Ja, ik zat een keer voor de ingang daarin en ineens was het me toch een herrie. Ja, ja, En ik ja. kijk omhoog en ik zie het ding uh, omhoog gaan. Ja, is, is er in de trauma helikopter altijd een arts uh, ja. aanwezig? Ja. ja. Want dat is natuurlijk het verschil. Hè, dat De ambulansen dat, nou, dat zijn natuurlijk wel hele capabele. Uh, en Absoluut, uh, goede ja. mensen. Ja. Maar bij zo'n traumahelikopter is er een arts en die kan zeg maar, bepalen of dat iemand heel snel of zeg maar gewoon met de auto naar een ziekenhuis uh, gebracht ja, kan Ja, Ik zit er meer in, in het, uh, het verlenen van aanvullende hulp die we binnen de ambulancezorg op dat moment niet kunnen, kunnen ja. leveren. Maar dat is vaak de inschatting van het ambulance team ook daar, uh, daar ter plaatse. Wat kan de helikopter dan meer dan? Nou, bijvoorbeeld uh, dan het, het met name het in slaap maken van mensen met een met een ernstig hersenletsel. En, en dat zijn vaak mensen die, die in het zeker in het heel erg onrustig kunnen zijn. Ja. En om die nou verder uh, gezondheidsschade te beperken is het heel zinnig om die bijvoorbeeld even in slaap te maken. Ja, en die medicatie mag en die medicatie, niet die medicatie, zeg maar. Uh, dat is bijna. aanvullend. En daar heb je ook gewoon echt toch even wat, wat meer opleiding nodig. Daar heb je over. een arts. Van, ja. nou, dat is op dit moment zo geregeld. Er zijn wel eens wat, wat uh, projecten waarin verpleegkundigen dat zelf ook uh, zouden kunnen mogen. En dat gaat dan in een projectvorm. Maar tot nu toe zeggen we van nou het is het is handig om dat gewoon door de, de arts van de trauma heli te laten doen. Ja. Zoals gezegd al, die uh, heli uh, komt. ...voor Ons bij het Fur Ziekenhuis in Amsterdam eh, vandaan. Uh, van wie is die helikopter eigenlijk? Op dit moment worden de helikopters door de AWB uh, geëxporteerd als het ware. De, daar zijn ze eigen op van. En op dit moment hebben we van de elf uh, traumacentra in Nederland zijn er vier met een uh, met een helikopter. Hm. En uh, ja, dat is afhankelijk van de situatie ter plaatse, wie uh, hem voor de rest uh, uitvoert. En op dit moment, in onze regio is het uh, de helikopter is eigen op van AWB. Hm maar wordt uitgevoerd door het, door het vu Medisch centrum samen met het AMC. Uh, en dan heb je een mix van artsen uit, uit beide ziekenhuizen en ook van ambulanceverpleegkundigen en eerste hulpverpleegkundigen die als verpleegkundigen meevliegen op de, op de helikopter. En de piloot? Die piloot is uh, in mijn voor mijn informatie uh, in dienst van de AWB. Ja, okay. ja. En dan afhankelijk van het soort ongeluk kunnen ze dus ook nog bepalen van wat voor soort arts er meegaat met de helikopter nee, of niet. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is altijd dat dus een, van een standaard bemanning uh, die, die gewoon 24 uur per dag de helikopter uh, bezet. Mm -hmm. En zij werken ongeveer 12 uur diensten. Dus van 7 uur s morgens tot 7 uur s avonds en dan uh, de nacht. Mm -hmm. En dat is elke keer een, een, een, een bemanning van drie, of uh, bemanning van drie uh, poppetjes, mm -hmm. waarvan één. Één piloot, een arts en een verpleegkundige. Oké. Okay. Okay. Uh, en wat is er ongeveer aan boord van die helikopter, aan, aan, aan apparatuur en dergelijke? In, in principe de, de dezelfde inventaris als als bij de binnen de ambulancezorg. Binnen, binnen, de, dat is allemaal eigenlijk gestandaardiseerd. En het uh, ja hetgeen wat die arts en die en die verpleegkundige meenemen van de trauma heli, dat zijn uh, met name de dokter uh, wat extra uh, kennis en en aanvullende medicijnen. Maar de inventaris van de ambulances is uh, zo niet wat we, ja, is eigenlijk ook hetzelfde als van de traumahelikopter helikopter ja. En daarom kies je er ook vaak voor om de patiënten per ambulance gewoon te vervoeren. Terwijl ja, nou, de arts dus meegaat. Mevraag... Ja, wat ja. is criterium? Dan arriveert die, die helikopter, maar het ja. hoeft niet altijd te zeggen dat de patiënt vervoerd wordt met de helikopter. Maar, maar... Uh, wat is criterium om te zeggen, ja, nu moet het met de helikopter of nu kan het met de ambulance? Nou, de, de ervaring die ik, die ik zelf heb, en ik ben zelf ook ambulanceverpleegkundige, ja. is, is dat we ter plaatse bepalen van hey, wat is goed voor deze patiënt, ja. en dan zo. 9 van de 10 de arts van de trauma zeggen van laten we per, per ambulance gaan want dan hebben we toch meer werkruimte mocht er onderweg nog iets veranderen aan de patiënt kunnen we meer dingen handelen maar een van de belangrijkste redenen om wel per helikopter te gaan is bijvoorbeeld tijdswinst. je ja. eh, kan je voorstellen ja. als je op een van de waddeneilanden eilanden zit waar de, deze lifeline 1 ook op vliegt ja. eh, kan je natuurlijk voorstellen dat je vanaf Tessel en je wil met een kindje naar de, naar de vuur ja. dat je dat gewoon per helikopter gaat doen. Ja, ja je... en misschien hier in Zandvoort mocht dat in een bepaalde tijd zijn dat je midden in de file te Recht komt En dan heb je natuurlijk ook tijdwinst. Dat zijn, zijn overwegingen. Ja. En het zit, het zit met name in het grote tijdwinstverhaal. En het soort letsel ook? Het soort letsel. Ja, er zijn bepaalde letsels waarbij vliegen uh, niet goed is. Ik kan me voorstellen. Nee. Nek en rug letsel. Uh, je, je probeert zo min mogelijk schade verder ja. aan de patiënt te brengen. Dus, uh, ja, ja, een, tijd uh, en een soort letsel. Ja. Dat zou, uh, en dan natuurlijk de omstandigheden zoals files en of afstand. Maar ik denk, ik, als ik het zo inschat, dan gaat, gaat 90% gaat allemaal per ambulance. Toch met ik zie, ambulance. Ja, Kijk het, het mooie van, van de veiligheidsregio Kennemeland is natuurlijk dat die meldkamer gemeenschappelijk is georganiseerd. Dus wij werken heel nauw samen met de politie en de brandweer. Ja. En, en op het moment dat zo'n trauma-helik op de land gaan we natuurlijk een heleboel processen spelen. En dat betekent, ja, dat, betekent dat de politie al, al uh, gaat kijken van hey, waar gaat die landen en hoe zit het met de veiligheid eromheen. Uh, zodat we al uh, wat verder uh, maatregelen ja, nou, kunnen Dat is dus dus ook nog zo'n uh, vraag. Hè? Wat o, we hier om, meegemaakt hebben. Hoe wordt er bepaald laatst? waar die ja. land ja. Nou in principe is het, uh, voor zover mijn kennis strikt is het de piloot zelf die mag die, bepalen waar hij landt. Ja, die bepaalt ja, de ze veiligheid. Hebben, en... En... Ja, zij hebben wat, wat, wat uh, ja, hebben wat extra mogelijkheden om zelf een landing uh, in te kunnen zetten en, en ook uh, de, de bevoegdheden om dat te mogen doen. Uh, want ze hebben natuurlijk een speciale status. Uh, ja. dat is op het moment dat ze... Normaal moet de brandweer erbij zijn als een helikopter landt of opstijgt. Nou ja, in ieder geval uh, zij kunnen meer uh, afwijken van de normale ja. geldende ja. richtlijnen en dat is met name op een gezondheidswinst uh, gericht. Maar dan nog heeft zo'n piloot toch te maken met een stukje veiligheid uh, omheen. Uh, het verhaal van de hè, wat, uh, wat aangehaald uh, werd ja, we straks de, de, de even. bloempotten in de lucht. Vlag. Bloempotten ja. in de lucht ja. uh, van de bewoners van, uh, van een tuin of van een pleintje waar die uh, geland is. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook lastig hè, voor de mensen. Hoe, hoe, hoe wordt dat opgelost? Ik uh, wil besteden, hoor, ik woon daar en uh, die piloot landt daar en daar gaan we bloempotten, door het raam. Uh... Ja, kijk, als, als de mensen vinden dat dat echt uh, buiten alle proporties is gegaan, dan, dan, ja, dan is denk ik mijn advies om, om contact op te nemen uh, met de ANWB... om hm. en daar een melding van te maken. Dat is niet iets wat ja. binnen onze verantwoording ja. valt als, als veiligheidsregio. Nee, want die politie die moet natuurlijk heel snel reageren. Want op het moment dat, dat zo'n zo helikopter landt... dan moet je eigenlijk al zorgen dat je uh, ja. een heel stuk eromheen... alles al mensvrij hebt gemaakt, ja, uh, zodat hij uh, ja. kan landen inderdaad. Ja, dat klopt. Want het is, ja, het is natuurlijk niet niks. Het is natuurlijk een spectaculair gezicht al zo'n uh, zo gehele... Ja, mensen willen ja. kijken. Hè. Mensen is, willen uh, kijken. Uh, en toevallig het uh, laatste jaar is het... Nog al eens een keer gebeurd ja. hier in Zandvoort, dat ja. een uh, helikopter landde op. Hier vlakbij op de rotonde. En, maar ja. dat zijn mooie plekken. Het zijn goed. lekker ruim, klopt. Over, over ja. het algemeen, ik, ik, ik schat... Er zijn geen tuinen. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, precies. Maar de, ik schat de kennis en kunde van de piloten wel dusdanig in dat zij over het algemeen uh, wel heel goed weten waar ze wel niet uh, kunnen, kunnen landen. Maar ja, het, het kan soms uh, toch net op het randje zijn. Maar goed, uh, ik zou uh -huh. zeggen, als mensen daar echt problemen mee hebben, neem contact op. Nou, de, de, de, de, de, ik uh, denk dat de nood voorgaat. Dat dat inderdaad wel uh, een, een iets is wat je opzij kan zetten. Uh, als als daar een kind. Uh, want dat was geloof ik een kind in dit ja. geval, he, de ja. Valennevech ja. die uh, ja. een letsel had. Dus uh, ja. Ja, ja, precies. Dat is, ik denk dat het belangrijk is dat de mensen die erop toestromen, dat die gewoon heel goed de, de aanwijzingen van de aanwezige politie, ja. mensen opvolgen. En Zeker. vooral niet de rest van het verkeer gaan blokkeren. En ja, ondanks dat het natuurlijk heel interessant is, probeer wel gewoon je weg dat te is, volgen. Het en, is niet voor niks dat er een helikopter landt. He. En, daarom. Dus het is niet zomaar wat. Daarom. Ja. ja. Het is mij duidelijk ja? rond hartstikke wat, goed wie Laat dat gedaan. doet, waarom we het doen, wat ze doen en wie er verantwoordelijk is. Ja. Dat wilden we graag van je ja. weten. heel duidelijk met, met van dan. ons okay. Dank voor je, Dank komst. je wel voor je komst. Goed. Ja. Dat was het, het was een, voor vandaag. Een, een, een heftige, bewogen uh, uitzending ja. Met van alles en nog wat, wat er allemaal misging en niet misging en opgelost oh, ja. is. Maar goed. Uh, we, we, hebben we nog tijd voor de agenda nog even? Wij gaan nog ja. de agenda en uh, daarna draaien we, gaan we luisteren naar de hollies. Uh, ja, nou, uh, nou uh, de agenda. We beginnen met ja, we uh, zaterdag 30 juni. Dan uh, is het VU-orkest in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Van 1 tot half 4. Ja, drie. Uh, sorry. En uh, ook vandaag om 3 uur nog in de gaten. Oh ja, het dat is vandaag. Ja, is vandaag. Eerst uh, om 3 uur begint er een toegang, is gratis overigens. Een uh, orgel-enclave-symbolconcert. Daar gaat, in de Bafo, nee, alles wil ik in de gaat hebben, maar dat gaat niet. In de BAVO aan de Leidse Vaart in Haarlem. Dat is trouwens tot eind september, zijn er elke zaterdagmiddag concerten. Eh, vandaag is er ook een rondleiding in het Thijssenhof in Bloemendaal onder leiding van een IVM-gids. Goed, en uh, daar hadden we vorige week het al even over met twee mensen van de brandweer. Er is van, uh, vandaag vanaf 10 uur tot 3 uur vanmiddag, je kunt nog gaan, een uh, demonstratie van de brandweer Zandvoort, waar ook een oproep wordt genaamd vrijwilligers te krijgen. Ja. Ze gaan een auto openkniepen en dergelijke, allemaal leuke dingen. Ja, te zien. spannende dingen Ja, sensatie. Nou, aanstaande dinsdag, uh, heel gezellig, ik ben daar zelf wel eens bij geweest. Uh, de Ambo-feestmiddag in de Krocht, die begint om half drie. En uh, heeft u woensdagmiddag niks, of avond niks te doen, woensdag 4 juli, kunt u uh, naar het plein gaan, muziekpaviljoen, Sambatula, ja. van uh, 7 tot 9. En volgens mij wordt dan ook gewoon gedanst. Hartstikke ja, natuurlijk, leuk. Ja, wordt gedanst. Goed, volgende week zaterdag, Indianendorpen in de Duinen, een zomerfeest, Pimpeloentje, pimpel, uh, ja. kostverloren park van uh, 2 uur tot 5 uur. Ja, en daar komen de kinderen nu daarvoor in te schrijven. Nog een, een paar opmerkingen ja. eigenlijk. Uh, het sociale team Zandvoort werkt samen met de KEI om dakloosheid te voorkomen wegens huurachterstand. Dus eerst dat iets in uw omgeving wat u opmerkt bij anderen of ja. zit u zelf niet problemen, neem contact neem op het socia sociale team. We willen nog graag even melden dat er een nieuwe website is uh, van de kerk, de Antonus en Paulus en Agatha kerk. De Aapparochies. De heette dat, vind ik wel heel erg grappig. www www.aap-parochies.nl Goed, het is zomer, u maakt veel foto's. Heeft u nou oude foto's? Even een tip. En zijn die wat vergeeld? Een plukje watten met een uh, beetje spiritus erop over de foto -hull. En die vergeling die trekt weg. En dat halen we dus uit de Enkhuizer uh, Almanak van ja. 2012. Goed, wij bedanken Yvonne Roosendaal. En we bedanken Daan Leffers. Voor techniek en uh, regie. En ik bedank jou, Don. En ik bedank jou voor de, voor de week en Hotel Hoogland. Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. Het was weer gezellig hier. En, uh, wij gaan eruit. Uh, uh, wij gaan eruit. Met? met uh, We gaan een luchtje scheppen met de Oh lucht. ja, met ons. air that I breathe. Oké, okay, tot ziens. Dag.